Dit is Jeroen aan met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat de voortvluchtige topcrimineel Ridwan T. opdracht heeft gegeven voor de aanslag op het kantoor van de Telegraaf. De krant schrijft dat vandaag en het OM bevestigt dit, maar zegt dat T. officieel nog geen verdachte is. Afgelopen zomer ramde een bestelbusje twee keer de pui van het Telegraafkantoor in Amsterdam. Het OM zou T. op het spoor zijn gekomen via ontsleutelde telefoongesprekken.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 De FNV reageert ermee op het voorstel van drie werkgeversorganisaties voor vervroegde AOW voor zware beroepen. In de Telegraaf doen de organisaties daarmee naar eigen zeggen een handreiking naar de vakbonden om de pensioenonderhandelingen nieuw leven in te blazen.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 Bij een autoongeluk in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een beschadigde zilvergrijze Renault. Of er andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren is nog niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en soms wat regen. Vanmiddag meer buien en kans op zware windstoten Staat veel wind bij 9 tot 12 graden. Morgen is het regenachtig. Ook gaat het geleidelijk weer hard waaien en de maxima liggen rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Het lekker weer is de natuur in blijde lach. Alfa, ze strooien, roet en maakt haar voor de dag. De meisjes maken stijve pantoffeljatjes in de haar. De jongens koppen een zwembroekje dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Dus ze gaan naar het paardje en pa, die zegt jongen verkeer. So. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo zaligheid als je de duidelijk blijft. in zal vol aan de zee. Mama zit in de kuil die kleine Kees gevraagd had. En vader staat te vrienden bij het gemeentebad. Mama zegt dat er man een oude zei, is. En dan roept zij uit, dat kind de zee, is hier zo fris. Ze plaatst deelt bij vrede zwier maar groep zijn geel, zit in mijn op we gaan zand.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 Wat leuk zeg. Ja, dat is echt heel leuk. Maar dat park, dat was dus... Ja, er waren apenkooien in. dat was een heel, heel mooi pittores boswachtershuisje. Aan de aandekste schenkerij. Daar hebben we nog, nog, nog ons drukke voor gemaakt... om dat te, te mogen beschermen. Maar dat is niet gelukt. Er zijn u, daar, nu we ook weer twee, twee woningen...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 Hoe, hoe, hoe is het gegaan? Want. Eh, ja, oké, okay, we komen naar de oorlog en er staan al die bunkers die staan daar. Eh, Kon iedereen er zomaar in, in die bunkers? Dat Kwaras zei van. Eh, je nou ja, je de, mag de, de, was de De was. Uh, het hele heel Zandvoort stond natuurlijk vol. Misschien de hele kust. Van, uh, tot tot Normandië stond vol met allerlei uh, van dit soort uh, bouwstels. En er was een groep Amsterdammers, heb ik begrepen. Want het, dat was natuurlijk voor mijn tijd. Die wilden heel graag. Uh, ja, in. in, in, uh, in stand voor te recreëren. En wat er gebeurde. was. er is toen een zomer. door. door Kwalis van Ufford die kende toen. Uh, uh, de familie Berenhout. He, die, die werkte bij. Uh, bij, uh, bij, bij de Pierson Bank. En die uh, Berenhout. die heeft de. Uh, van Ufford overtuigd. om daar met een, een soort vereniging. te vormen. het zomerverblijf Kostverloren Park.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 Wat ook interessant is, vroeger uh, was er dus van Kvalos van Uffort. Uh, in 1974 wilde de gemeente ha Zandvoort het wil aankopen voor. Ja, dat komt zo meteen. Op. Ja, dat komt zo. Maar.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 De gemeente of de projectontwikkeling? Nee, eerst kon de gemeente te kopen. De gemeente kwam dus een Ufford, wilde op een gegeven moment er vanaf. Uh, we hadden ook een jachtopziening, daar wilden ze ook vanaf. Uh, het huisje is op een gegeven moment ook leeg komen staan. Uh, en het was en het gebied vanaf en... de trambaan tot aan de trein? Ja, van de trambaan tot aan de trein. Het eerste stuk is verkocht aan de gemeente, die heeft er een aantal woningen gebouwd. En het, uh, huis, in en, en het huis van het Kosteloorpark gebouwd. En in, de, in, een, in een later stadium, stadium zou dan, uh, zouden er 450 woningen komen in het huidige Korslorenpark. En de wens van de gemeente uh, Zandvoort was om uh, de Herman-Heimansweg, die er nu, uh, om die vanaf de Zandvoortselaan gewoon een verbinding naar, naar Zandvoort Noord uh, aan te leggen. De Herman-Heimansweg over.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 Maar het maakt indruk, want als je dit leest, ik in het dan net, maar het is enorm indrukwekkend. veel werk, ja. ja. Om ja. dat allemaal in beeld te brengen en te ja. beschrijven. Dat klopt. Dat is een, dat is gewoon, een aantal mensen hebben daar gewoon een jaar aan gewerkt om uh, gedurende het hele seizoen uh, ja, dat park uh, te inventariseren en uh, te, te beschrijven wat ze allemaal gezien hebben.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 want ik, ik, ik ben natuurlijk ook geen panoloog van mijn broer... maar door, door je erin te verdiepen... Ja, en ja, er is best heel veel tijd in gaan zitten... dan, uh, dan maak je het allemaal mee. Dus op, eigenlijk heb ik in Zandvoort uh, geleerd... om hoe, hoe politiek werkt... en hoe je daar als, uh, als eenvoudige uh, jongere... een eenvoudige burger daar wat mee kan, uh, mee kan doen... en uh, hoe je dat kan beïnvloeden. Maar dan is het uh, 77 en je bent druk bezig... en steeds weer die bedreigingen op een gegeven moment...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 niet, niet, niet op een zondagmiddag, daar ben je toch al een tijd mee bezig. Eén keer is zo'n ding ook eh, in, een, in een boom terechtgekomen... toen de wind wegviel en heeft de brandweer heeft hem uit de, uit de boom gehaald. Dus het is, uh, ja. We gaan even naar de muziek toe.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 is dat wat veel en dan blijft er denk ik weinig van dat gebiedje over. Want het is inderdaad een klein gebiedje. Het is 10 hectare. En dus ja, ga daar, ga daar prudent mee om zou ik zeggen. Ja. En ja, dat... Nu je het toch hier hebt... Misschien kan je mij uitleggen als, als grote kenner van de natuur. Je leest steeds berichten over de PWN en dergelijke. Die duintoppen, klepelen en, en alles wat er groeit...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 Als je weer in zonvoet bent... Dan ga ik dat zeker doen. Loop dan eens even door het Kotsloerpark. Dat ga ik dat zeker dat doen. En zeker in mei is het een prachtige seizoen natuurlijk. Met de bloeiende meidoorn en uh, ja... Vogel, echt, vogeltjes die vogeltjes, terugkomen. Vogeltjes, die terugkomen. Het is echt een uh, heel mooi gebied. Ergens en de, ben je toch wel jaloers op de mensen die daar wonen. Dat kun je wel zijn, ja. Dat is natuurlijk prachtig wonen daar. Maar zullen die mensen genieten? Ja. Ja, die mensen. En, en die hebben natuurlijk hun kinderen heel veel meegegeven. Ja. Dus...